Ik moet je zeggen, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer begrip ik krijg voor die fusie. Hm, gefeliciteerd. Ik denk er een tikje anders over. De smeerolie die ze bij kwel gebruiken is tenminste van een behoorlijke kwaliteit. En kijk maar eens hoe ze schepen eruit zien. Je schaamt je toch je ogen uit je kop als je met deze trolbaas naar zo'n goudvink ligt. Hé hey, ja. En de reizen zullen ook wat vreedzamer worden. Niet meer dat gejakken met die arme kar dat de stukken van de zuiger springen... en je pakkingen zo uitsluiten dat je wel aan het martelen kunt blijven. Zo, geloof jij in kortere reisjes. Nou, vergeet het maar. Kwel zegt ik geef de kilas de tevreden om te varen en niet om thuis te liggen kroelen. Ach, wat. Nou zal die schuit heus wel eens gedokt worden. Nou zullen die machines heus rust krijgen en nou zal die... Want... Ach, man, jammer, je rotmachines. Je snapt er geen bas van wat om gaat. Maar ik wel. Ik weet precies wat er gaat gebeuren. Beter dan wie ook aan boord. Ik ben niet voor niks van kind te groot geworden in de sleepvaart. Ik heb niet voor niks zes jaar bij de bergingsdienst gezeten. Ik weet hoe die meneer Kwel zijn volk uitzuigt. En jullie zullen dat ook aan de beet komen. Het is en blijft een grof schandaal. Ja, maar luister nou eens. Zo kon het toch ook niet langer. Dat vijf maatschappijen elkaar beconcurreren concurreren op honderd mijl kust En elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En als gevolg, de klad in de prijzen en in de lonen. Dat ben ik met je eens, natuurlijk. En een fusie als zodanig, daar heb ik ook niks op tegen. Maar waarom uitgerekend met kwel? Met kwel die zijn stuurluis 60 gulden in de maand betaalt. Met kwel die de vrouwen laat verrekken als de man in zijn dienst verzopen zijn of de barsten geknepen door een tros. Daar kijk je van op, hè? Kijk je het geval van die arme donder van een Meijer met de Marken? Die had een sleep laten schieten voor de haven omdat hij niet houden kon zonder de hele boel naar de haaien te jagen. Die werd door meneer kwel de zever opgeschopt met de mededeling dat als hij die schuik niet binnenbracht hij zijn hele mannen ontslagen was. En toen is het goede run van een meijer met zijn zes kinderen en zijn vrouw met waterbenen weer braaf uitgevaren en heeft net zo lang niet martelen tot hij de schuit weer beet kreeg. En toen hij geen stoom genoeg had om het kring los te scheuren, heeft de meester de veiligheid gekregen om meer druk te krijgen en zijn de heren met hun hele marken als een granatenlucht ingebarsten. We lagen toen met de Fortuna nog geen honderd meter vanaf. vol op stoom, maar we moesten er mooi vanaf blijven. Meneer Kwel had zijn tanden in het kadaver. En bij die meneer, die bloedzuiger, die moordenaar... Ach, kom, dat zegt toch toch niks? Niks? Potoma, wat we zegt er wel wat? Nog meer voorbeelden horen soms van bulters met zijn schokland. Jij bent bevooroordeeld. Ja. Dat zijn jullie bij de bergingsdienst allemaal. Ach. De reder's kweken die vijandschap opzettelijk aan... om jullie maar goed scherp op elkaar te maken. Die in elkaar de loef afsteken. En wie vaart er dan wel bij? Ach, man, dat is ga klets. Jij hebt wel oren, aan je kop en je weet niet te luisteren. Goed... Wacht maar af en dan zal je wel merken wie dat gelijk heeft, jij of ik.